Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Twintig leden van CDA en PvdA doen een oproep aan hun partijen... om een goede onderlinge verhouding te bewaren tijdens en na de verkiezingen. Ze zijn verenigd in het Vredenburgberaad, een groep die sinds januari regelmatig samenkomt. Zo willen ze leren van het verleden toen de samenwerking niet altijd even soepel ging. De leden willen dat de fracties elkaar tijdens de formatiebesprekingen op de hoogte houden van de posities die ze innemen. Ook vinden ze dat onderlinge wrijving steeds moet worden besproken om te zorgen dat het vertrouwen tussen CDA en PvdA groeit. De twintig leden zijn politici, bestuurders en actieve leden van de twee partijen... die zich afvroegen waarom de samenwerking tussen beide partijen landelijk zo stroef gaat.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 De gemeente Zwolle had een overnachtingsplaats aangeboden... maar dat sloegen de actievoerders af. In de ochtend is er overleg tussen de Irakezen en de IND. De politie in Rotterdam heeft vannacht twee mannen en een vrouw aangehouden op de A4. Bij de aanhouding zijn twee waarschuwingsschoten gelost. Er is niemand gewond geraakt. Een automobilist negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor. Na een korte achtervolging werd de auto bij Pernis aan de kant gezet... In de auto zaten twee mannen en een vrouw. Bij de aanhouding losten de agenten twee waarschuwingsschoten. Maar waarom is niet duidelijk. In de auto lag softdrugs en het rijbewijs van de bestuurder was geschorst. De drie zijn meegenomen naar het politiebureau. Het weer droog en lokaal kans op mist. Het is een graad op 15. In de ochtend eerst zon, daarna bewolking, kans op een bij. Temperatuur vanmiddag 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten. Ach. Ja. En vannacht praten we over de ouderenzorg. Wie zorgt er voor oma? Wie zorgt er voor opa? Als die uh, straks in het verpleeghuis, verzorgingshuis terecht komt. Of misschien uh, zit hij er nu al. Uh, de. Professionals die, die moeten natuurlijk de zorg leveren, maar die hebben steeds minder tijd om, uh, om echt aandacht te besteden aan opa en oma. Dus dat is vaak de medische zorg, uh, alle belangrijke dingen worden gedaan en dan, uh, dan is de tijd op. En steeds meer vrijwilligers uh, nemen het wandelen over, het koffie schenken, misschien zelfs eten. Dat soort dingen. En, en er zijn zelfs verpleeghuizen die dat nu gaan verplichten aan familie om, om daarin mee te draaien. Om als zorgvrijwilliger mee te draaien zo'n verpleegverzorgershuis. Daarover praten we vannacht. En uh, daarover kan je bellen. 0800-1121. En uh, we hebben alweer iemand aan de lijn, geloof ik. Goedenacht. Hallo? Mevrouw Hoe? Moorman. Mevrouw Moorman uit Sittard, kijk eens aan. ja. Ik ben nog heel laat op. Ik denk, ik haal u er meteen maar even in. Want u bent... Uh, <laughs> ik zeg, ik haal u er meteen maar even in. <laughs> um, nou, zeg het zo eens. meteen was het niet, want ik heb drie keer gebeld. Oh, nou, ja, gebeld. ja, ja, ja. Maar goed, uh, ja, ik heb uh, al verschillende mensen gehoord... en uh, naar aanleiding dus van die verplichte zorg... Maar, en ik vond dat, ja, Henny heette ze, geloof ik. En die afgelopen meneer, die had ook zijn, uh, uh, ja, zijn extra uh, omstandigheden... waardoor iets leuk of niet leuk is. En hoe zit dat, hoe, dat bij jou zelf dan? Nou, hoe zit het bij mezelf? Ik ben uh, inmiddels in mijn 78e levensjaar. Zo. En uh, zes jaar geleden heb ik mijn man verloren. Kijk dan. Die was, die was heel erg... Die had een heel fijn beroep, want die zette al uh, hielp kinderen op de wereld zetten. Die was gynaecoloog. Oké. Okay. En die is na een, uh, ja, een, een, een ziekte waardoor zijn spieren uh, verlamden en uh, uiteindelijk zijn longen en uh, zijn, uh, zijn darmen ook. En uiteindelijk moest hij dus naar een verzorgingshuis. Ja. En uh, dat dat is me zeer uh, tegengevallen. Wat uh, wat hij daar heeft meegemaakt. Hij raakte in een depressie. En misschien merkte ik, vond ik het erger dan hij zelf. Want hij was zeer te spreken over, het, uh, over de verzorging. Maar ik, ja, ik, vond het, ik vond het niks. En ik dacht als ik zo uh, terecht kom dan... Uh, nee, uh, dan uh, dat, dat hoeft het voor mij niet meer. Nee. We hebben trouwens we hebben samen al in, uh, in het jaar 2000 allerlei... Voorwaarden opgesteld onder waaronder je waaronder we um, euthanasie wilden. Okay. Dus bijvoorbeeld bij dementie, als ik mijn kinderen niet meer zou herkennen. Of uh, als ik niet meer zou weten waar ik me bevond. Of ja. Enfin. Yeah. Uh, ik ben uh, ja, op alle gebieden een beetje kwakkelend, maar ik red me nog heel goed. Ik kan gelukkig autorijden nog. Heb wel een invalidekaart waar ik ook goed van kan profiteren. Maar ik zit toch te denken... Eh, o oh ja, dat, dat is eigenlijk één ding eh, wat ik heel erg wou benadrukken. Dat, dat je kinderen nooit mag verplichten nee. om voor hun ouders te zorgen. Geen goed idee? Nee. Kijk, die kinderen die zijn gekomen zonder dat ze het... Ja. Zonder dat ze erom gevraagd hebben. Ja. Dat, ja. ja. Ja, dat is in een, een, een, een, een, een, een, een, een, een beetje een, een, een negatieve kijk. Je kunt ook, wel, kan ja, ook ja, zeggen, nee, je ouders luister, hebben je op de wereld luister. gezet, toch? Opgevoed, opge... Nee, luister. Ze hebben het er niet opgewaard. Ik bedoel, uh, ik heb enorm genoten van de, van de kinderen. Ja. En uh, nu nog, ze, ze wonen wel op afstand en ze zullen niet voor mij kunnen zorgen. Mm -hmm. Ik heb twee zoons en één dochter. De dochter woont heel ver weg, 400 kilometer verder... En die heeft wel eens gesuggereerd om uh, bij haar in de buurt te komen wonen... in een aanleunwoning, zodat ik het gemakkelijker zou hebben. Maar ja, uh, ja eigenlijk, ja, ik leef bij de dag... En maar maar waar, nog... waar, waar, waarom zou je dat niet doen? Dat is een prachtig aanbod. Ja, omdat ik, omdat ik daar niet kan doen wat ik hier kan doen. Hmm. Ik, heb nou, ik heb mijn leesclubjes en ik, heb, uh, ik handwerk heel graag. En ik ja, ja, ja. Volg, uh, ja. ik kan nog zo van het leven genieten als, uh, als ieder ander. Ik wil je computeren en, en kant lezen en ja. ja. En, en je dochter heeft het er niet voor over om, om zelf naar Siddar te komen. Gezin. Die heeft een gezin. Ja, ja. En, en de en die jongens die hebben gezinnen in Amsterdam en, en Utrecht... met ieder vier kinderen ja. in, de, in de groei uh, naar, de, naar de puberteit Dus die, ze zijn wel... Ik hoef maar te, te kikken en dan zal er wel één komen. Ja. Maar uh, ja, ik, ik vind niet dat ik, dat ik beroep op ze mag doen. M maar de, toen, toen die man zo ziek was... Ja. Lieten ze zich toen veel zien? Waren ze er? Ja, ze kwamen uh, natuurlijk op bezoek. Maar. Ja, dat zei hun vader toch niet veel. Nee. Hm? Die was, die was uh, depressief en heel. Ik bedoel, dat, alle, dat laatste jaar. Dat heeft zoveel. Ja, in, in mijn gevoel ook stuk gemaakt, zeg maar. Nee. Dat deugde niets. Alles wat ik, wat ik deed. of uh, Dan bracht ik bijvoorbeeld. Uh, hij zat met, dan met vier man aan tafel. En dan, dan uh, wou ik hem verwennen met een, uh, met een lekkere maatjesharing. Maar dan bracht ik voor die andere mensen dat ook mee. En dan zei hij, dat moet je niet doen. Maar ja, dus vond ik dat... Ja. Ja, hij, was een, hij was een beetje... Dus je kribbige uh, oude man uh, geworden. Nou nee, dat was zijn karakter ook. Van de, ja, een beetje pinnig met de centen. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, um, als, als ik je zo hoor, uh, dan is het voor jou absoluut geen optie, hè, dat verzorgingshuis? Nee, uh, ik heb een vriendin die, uh, die doet vrijwilligerswerk in zo'n ja. uh, zo verzorg... Ja, die kan hele andere... Ja, die vindt dat geweldig als ze uh, dan met een oude man gaan ze, gaan ze dansen. ja. Maar dat en is dat toch ook is, heel mooi? Nou, ik moet er niet aan denken. Nee? Nee. Ik, ja. dat, dat er met jou gedanst zou worden, bedoel je? Ja. Dat hm. ze me uit... uit, uit uh, uh, bezorgdheid... nou, nee, uit, uit medelijden... of om mij maar... plezier te doen... Uh, met me gaan dansen. Ik hm. uh, bedoel, laten, laten ze mij maar... Uh, mijn boekjes lezen... en mijn handwerkjes doen... en. Zolang dat gaat. Ze moeten zich niet met mij bemoeien. Misschien ben ik ook wel een beetje een geval apart. Maar ik geloof toch wel dat er meer mensen zijn die zo denken hoor. Dat denk ik ook wel. Zeker van tevoren. Maar ik kan me voorstellen, als je in de situatie terechtkomt... waarop je de hele dag op je kamer zit... en misschien te slecht ziet om nog te kunnen lezen enzovoorts... Ja, kijk, als je zo aftakelt, als ik niet meer kan lezen... Maar ja. ja, dan ben ik ook liever dood. Maar als er dan iemand zegt: Weet je wat, ik kom jou voorlezen. Ja, dan moet hij wel. Uh, dan moet ik niet van tevoren hoeven te onderhandelen, hè. Nee, maar dins... zou je dat. Dan kom, dan kom je dinsdagmiddag om half drie. Uh, nou, dan zal ik klaarzitten om, om naar je te luisteren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ook niet. Nee? Nee, bedoel, dan kan ik ook naar de radio luisteren zoals vannacht. Ja, dat is zo. Ja. Dat, dat kan, maar, dat kan eh, altijd, goed, maar, ja. maar, maar, maar dat is toch een prachtig aanbod. Als, als iemand zegt: uh, jij houdt zo van lezen, maar je kan het zelf niet meer. Ik ga je helpen, dat is, toch, dat is toch ook iets heel moois. Ja, maar dan lees ik toch niet meer? Ik hou van lezen, maar als iemand me kon voorlezen, dan, ja, dan ben ik wat dat betreft ook nog weer zo perfectionistisch. Ik kan zelf heel goed voorlezen. En dat ja. doen ze me dan niet goed genoeg. Dus dat, het, is, het is bij mij nooit goed, waarschijnlijk. Nee, ja, dat, zo, zo klinkt het een beetje. Maar is nee, het, maar is het lezen. Het... Kijk, als iemand je komt voorlezen om het verhaal te vertellen, oké. Okay. Ja. Maar uh, voorlezen. Nee, dat, dat, uh, dan kan ik beter een voorleesboek op CD's kopen en me uh, laten voorlezen. Dat zijn tenminste nog een beetje professionals. Maar ja, nee, de band met, met die verzorger. Die, die, die zou ik gewoon willen. Ja, sorry hoor, maar. het is dan goed bedoeld. Ja. Maar ik wil helemaal geen nieuwe. Uh, banden meer aan. Uh, uh, aanknopen. Oké, okay. ja, dat, dat snap ik ook wel weer. Dat je. dat. Je, dat ja, nieuwe, nieuwe sociale heb, contacten. 40... op je 78ste nog is. dat is. Dat is... Oké, Ik heb 40 jaar. een. Uh, ...een hulp gehad, dus ja. die kwam eerst vier keer in de week... ...en de laatste tien jaar eh, kwam ze nog maar één keer in de week. En dat was een vrouw, ze is 72, die is nou erg gaan sukkelen... ...en eh, is ermee moeten ophouden. die had als extra kwaliteit dat ze heel leuk moppen kon vertellen. Ja. Hè? En eh, of ze nou zo goed werkte, nou ze deed wel wat er gebeuren moest... ...maar daar, daar kon je wel eens wat... Eh, ik had er wel eens wat, wat bedenkingen bij. Maar goed, het was een leuke vrouw, een gezellige Kijk. vrouw. En daar had ik een band mee. heb ik een band mee. Ja. Dus maar, als, als die langskomt, is ze meer dan welkom? Ja, maar ze is nou zo uh, in, de, in de Lappenmand. Nou, die is zelf in de Lappenmand, ja. Die is nou zelf in de Lappenmand, ja. ja, ja. Dan heb ik, goddank, uh, een nieuwe gekregen. Een jonge vrouw van veertig. En die is ook heel enthousiast. En uh, nou, daar kan ik goed mee overweg. Maar, uh, ja... Dat moet allemaal maar meezitten. Wat zegt u? Dat moet allemaal maar een beetje meezitten ook, die klik. Ja, ja, ja. ja. Goed. Mevrouw Moorman. Ja, het enige wat ik dus, het belangrijkste wat ik had willen zeggen vanavond is, of vannacht... Uh, dat je kinderen niet moet hoeven nee. te dwingen om voor hun ouders te zorgen. Nou, nee. dat, is, dat is de oplossing niet. Nee, nee, nee, nee, Dat kun je kinderen niet van kinderen verwachten. Uh, je hebt ze het leven gegeven en daar zijn ze best ja. wel dankbaar voor. Ja. Maar uh, ja, dan is het ook afgelopen. Ja, goed. Je, ja. Ik wil je bedanken je voor uh, afgelopen. Nee, je kunt nog wel van elkaar houden en, en elkaar zien. En ik ben heel benieuwd naar hoe, die, hoe al die kleinkinderen opgroeien. Ja. Maar, maar als het okay. gaat om zorg en aandacht... Uh, dan moet je daar kinderen niet toe dwingen? Nee, dat vind ja. ik niet. Oké. Okay. Goed. Ik, ik wil u bedanken, mevrouw Moorman uit Sittard... <laughs> voor uw verhaal. Ja, dat fijn, hoor. fijn dat u geluisterd hebt. Goed zo. Oké. Okay. Nog een goede nacht. Dag. Dag. Ja, dat was het verhaal van mevrouw Moorman. We gaan zo meteen verder praten, maar eerst uh, luisteren we naar muziek. Dit zijn de Pretenders met Brass in Pockets. Got this in pocket. Got that I'm gonna use it. Intention. In pocket van de pretenders hier in Dit is de Nacht. Waar we praten over de ouderenzorg, zorg. voor onze ouderen, onze opa's en oma's. Maar wat nu uh, als je niet eens een uh, oma of opa bent? Omdat je geen kinderen hebt, geen kleinkinderen. In die situatie zit mevrouw Klaas uit Doetinchem. En geen broers en zusters meer hebt. Ook geen broers en zussen. Dus je bent eigenlijk alleen op de wereld. Ja, en ook niet in een instelling. Want u bent 85 jaar, maar woont ja. nog altijd op uzelf. Ja. En dat maar gaat Maar waar goed. blijven die vrijwilligers? En waar gebeurt er wat? Er gebeurt gewoon niks. Ik had zeven uur hulp en hebben ze drie uur van afgepakt. Dus mijn hulp kan ook verder niks doen. Die kon nog eens met mij de boodschappen doen. Die kon eens een half uurtje met mij zitten te praten. Maar dat kan ze niet meer, want ze heeft nog maar vier uurtjes. Ja, dus ook, ook in Doetinchem uh, voelt u... Uh, de bezuinigingen, want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. Hè? De mindere, minder uren hulp. Kennelijk vindt men dat u met vier uur hulp ook wel af kan. Ja, Ga, gaat dat? En dat? Dat kan niet. Nee? Nee. Want waar heeft u allemaal hulp niet. bij nodig? Bij van alles en nog wat. Bij je huisschool maken. Bij, bij even met je boodschappen gaan doen. Is even een half uurtje met je komen praten. Dat kan er allemaal niet meer af. Nee. Nee, het moet allemaal snel, snel, snel... Uh... Zakelijk, want uh, moeten we door naar de volgende cliënt. Ja, maar wij hebben toch... Ik heb vanaf mijn veertiende jaar gewerkt en hard gewerkt... en heel veel belasting betaald. Wat doen ze voor ons nu? Niets. Zo voel ik het. Ja. Helemaal niets. En, ze en... laten je gewoon kruperen. En die vrijwilligers, ja, waar haal je die vandaan? Ik heb zelfs twintig jaar vrijwilligerswerk gedaan. Maar nu is het op. Ik kan niet meer. Ook in de zorg? Ook in de zorg. Ja. En, en, en uh, um, ja, ik zit ernaar te denken. Vrijwilligers, ja, die, die zie je natuurlijk in die verpleeg- en verzorgingshuizen. Uh, je hebt ook veel zorg zorgvrijwilligers die... Uh, naast natuurlijk ook vaak mantelzorgers en, en familie. Maar in, in, in de even te denken, in uw situatie. Ja, wie, wie, wie komt er op het idee om uh, een 85-jarige vrouw die alleen woont? En, uh, ja, en waar ze maar één keer in de drie maanden achter de bank mogen zuigen... <laughs> en dan denk ik, ja. En ze moeten alles opschrijven wat ze doen. Ja. Blauwekul, mensen, dat kost allemaal tijd. Maar da daar is geen, er is geen zorg, vrijwilligersorganisatie voor mensen zoals u? Nee. Nee? Absoluut niet. En vrijwilligers, waar haal je ze vandaan? Zeker als je in een flat woont. Ik woon aan begaande grond. Ja. Ze, ze weten dat je er zit, maar niemand die zegt, kan ik wat voor je doen? Hm. Want ik, ik, ja. En dan hoor ik al die mooie verhalen op de radio... en ik lig s'nachts vaak te luisteren. Ja. En dan denk ik, ja, maar zo is het niet. Nee. Nee. De, zo de, is het niet. De, de, de, hoe is het niet bijvoorbeeld? Vrijwilligers die allemaal mooie dingen doen voor de ouderen? Ja, dat, dat, ja. Is, dat is niet uw ja. werkelijkheid? Ja. Want bijvoorbeeld, ik weet bij ons... Ik om... denk wel eens, ik zit in een land nou... Ik bedoel, we hebben die oorlog gehad, we ja. hebben toch genoeg meegemaakt, een oud mens. En daar wordt gewoon nergens rekening mee gehouden. De hulpen mogen niet meer zus, de hulpen mogen niet meer dat. Ze mogen het middenpad stofzuigen en meer niet. Ja. Maar dan heeft het dus over, over de professionele hulp, hè, de thuiszorg. Ja, over van alles. Ik bedoel, het is toch is toch eigenlijk. Dat klopt toch niet? Nee, maar ik, ik, ik zit even te denken, ik woon zelf in Ede. En daar hebben we. Vrijwilligerscentrale. Uh, we, we hebben daar Stichting Present, Stichting uh, Dientje Stad en allerlei stichtingen waar vrijwilligerswerk en, uh, en mensen met een hulpvraag bij elkaar komen. Is zoiets er niet in Doetinchem, een vrijwilligerscentrale? Nee. Nee? nee? Ik heb daar wel een vrijwilliger die mijn tuintje komt doen, maar dan okay. hangt ze ook allemaal op. Oké, okay, dus, dus, dus u heeft wel een vrijwilliger af en toe op de vloer voor de tuin ja, dan? Ja, een jonge man. Ja. Die van een uitkering moet leven en die moet aan tuintjes komen doen. Oké, okay, en, en dat is via de gemeente dan? Of? Ja, dat denk ik juist ja, van de gemeente. Ja, dus. Maar, want maar ik, ja. zit, ik zit even heel snel op internet te kijken. Er is wel een vrijwilligerscentraal in Doetinchem. Daar zie ja. ik hier een website van. Als ze er zijn, dan is prima. Maar de, misschien dat u die en zou kunnen is bellen. Ook niet leuk als je iedere keer een vreemde snoeshaan over de vloer krijgt. Nee, ja dat, is, ja, dat is een beetje het risico. Maar misschien dat, je, dat die vreemde snoeshaan heel aardig blijkt te zijn... en na uh, twee, drie keer een bekende snoeshaan wordt. En dan kan het wel gezellig worden, toch? Ja, ja, die ik heb, die is, is prima. Ja, precies. Daar heb ik het niet over te klagen, maar over de hulp. Ik ja. bedoel dat je in huis geen hulp meer krijgt en, of ja. haast niet meer krijgt. Maar ik, ik, ik, zou, ik, ik zou u tippen, ik, ik zie hier aan de Terborgseweg 21, misschien weet u het wel te vinden. Daar zit de vrijwilligerscentrale. Nou, ik kan het eens nakijken, ik kan, we, kan ja. het proberen. Misschien, misschien dat hij, als, als u de, uw, uw verhaal vertelt, dat hij zegt, nou we hebben wel iemand dus, hoor. Die, want wat, wat, wat zou ze... u willen? Misschien kunnen ze dan eens een keer met me naar buiten of wat dan ook. Want ik ben de hele winter, afgelopen winter niet buiten geweest. Kijk, dat vind ik nou echt typisch iets voor een vrijwilligerscentrale. En volgens... ik, kon niet, ik kon zelf amper eten koken. Dan nou moet je ergens eten bestellen wat niet te eten is. Ja, maar volgens mij zijn daar wel mensen voor hoor, die dat willen doen. Ik ken nou, ze wel. Ik kan ze niet vinden. Nee, nou misschien dat die vrijwilligerscentrale u kan helpen. Ik zal mijn best doen. Goed zo. Maar die mooie verhaaltjes die ik dan eens hoor, dan denk ik ja, goed, nou ja. hoe is het mogelijk? Misschien, misschien dat het, nou, misschien dat, zou je dat inderdaad moeten zeggen, hoe is dat mogelijk? Misschien wel via zo'n uh, zo'n club. Wie weet? En er zijn natuurlijk meer mensen zoals ik die ook dan helemaal verstoken zijn van de hulp. Ja, ja. Z zullen we het zo afspreken? Doet, doet u aan e-mailen op uw 85ste of niet? Nee, nee. Oh, ik niet. heb nou, geen computer, ik e-mail niet, ik moet okay. al die toestanden niet. De Terborgseweg weg weet u wel te vinden, hè? Dat weet goed, ik. Goed zo, en anders misschien in de telefoon iets kijken. Ik kijk even na en ik doe mijn best. Helemaal goed, mevrouw Klaassen, ik, ik hoop dat u een vrijwilliger vindt die uh, met u naar buiten wel. kan. Goed zo, maar bedankt de voor de reactie. Ik hoor die kloppen niet. Nou ja, misschien, uh, misschien ergens anders wel, misschien op een dag in Doet de ook. Een goede nacht okay. nog. Dank u zelf, Dag, mevrouw Klaassen. Uh, we gaan naar meneer van Asteren. Goeienacht. Ja, dag. Uit? Waar komt u ook weer vandaan? Zandvoort. Zandvoort. Kijk eens aan. En uh, uh, op de leeftijd van? Ik ben uh, op een paar maanden na 80. Kijk eens aan. Mooie leeftijd. Ja, nou ja... Uh, ik zit ik, ik, ik, ik, ik zelf wel eens te bedenken van hoe kan ik eruit stappen? O oh ja? Dat ik het wel vind. Ja. ja? Is het mooi geweest? Ik, ik vind dat ik mijn leven beëindigd heb. Ik heb een heel werkzaam leven gehad, een eigen bedrijf. En, en, en in, in andere organisaties beide uh, uh, rollen gespeeld. Maar dat vind ik toch wel triest om te horen, want... Uh... Ja. K kennelijk is het nu niet meer zo leuk, het leven. Ach, jawel. Ik zit in mijn eigen huis. Ik, uh, ik kan nog auto rijden. Ja. En, uh, daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar, maar lopen kan ik niet. Ik loop er krukken. Ja. En uh, gaan een straatje omlopen of iets dergelijks. Dat is er allemaal niet meer bij. Nee de enige die erg veel van mij houdt, dat is mijn poes. <laughs> ja. <laughs> en en, en, en, en ik, ik regel zelf mijn uh, verzorging. Ja. Op welke manier? Elke week komt er een mevrouw. Die komt al meer dan 30 jaar bij mij. Oké. Okay. Vrijwillig of, of betaald? Of? Vrij betaald. Oh, ja, ja. Gewoon, gewoon particulier, niet, niet via. Die is oh, via de nee, AWBZ ja. of zo. Uh. En gewoon daar heb ik natuurlijk een enorme goede uh, verstandhouding mee. Ja. Gaat prima. Maar, maar waarom, waarom wilt u eruit stappen dan? Wat moet ik verder dan? Dat, dat weet ik niet. Misschien uh, uw, uw levenservaring delen met de volgende generatie? Nee, nee, nee. Nee? Nee. Want heeft, heeft u kinderen? Ik heb niets. Ik ben homo. Hm. En mijn ja. grote zorg is dat als mijn huidige mevrouw mij niet meer kan verzorgen, dat ik dan afhankelijk ben van de zorg in de, in de gemeente. En dan krijg ik te maken met mensen die waarschijnlijk, maar dat weten we niet, maar niet van homo's houden. Oh, daar bent u bang voor. Dan ja, ik mijn hele leven lang heb ik toneel moeten spelen. Wat een tragiek. Yeah. Ja, en uh, het is gewoon de angst. De angst van... dat Stel dat ik naar een verzorginghuis moet... Yeah. mijn ja. god aan toe... dan word ik meteen in uh, de band gedaan. Uh, ja, daar, daar, daar bent u althans bang voor. Want, uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uw eigen omgeving weet wel dat u homofiel bent. Ja, ja, en die reageren heb, uh, daar ik, wel ik, positief op of? Ik heb daar de laatste 30 jaar uh, geen geheim van gemaakt. Maar uh, ik, ik, ja, ik heb toch te maken met af met, met, met mensen die daar uh, geen zin in hebben. En die, met, nou ja, hoe moet ik dat noemen? Het is een uh, dus een heel, de, eigenlijk is het een imprieste uh, situatie. Ja, ja. Homo zijn in Nederland. Maar, is, maar dat, dat, dat is. Beuken hoor. Nee, dat, dat, dat geloof ik. Ik denk dat juist de oudere generatie daar nog misschien wat meer aan moet wennen. Maar uh, ja. is, is dat. Ja, dat. Dat zijn, dat zijn dingen, maar het hoort dat niet bij het leven om dat dan toch aan te gaan en toch te zeggen, ik, dit ben ik en ah. uh, neem me maar zoals ik ben en, en die mensen daar dan toch maar mee te confronteren en dat dan aan te gaan. Da wie weet wat daar dan Jawel, uitkomt. Maar, maar, maar ik heb natuurlijk na 80 jaar strijd en, en, en van me afbijten en noem maar op, uh, heb ik daar allemaal niet meer zo'n zin nee. in. Nee. U, de, u bent nee. wel een beetje klaar met die strijd. Ja, ja. Dat stap ik, ik ergens ook wel weer. Ja, ik heb uh, 24 jaar een vaste vriend gehad waarmee ik samen heb gewoond. Ja. En uh, die is toen overleden. En toen heb ik nooit meer een relatie opgebouwd. Nee. Maar nooit u, u heeft dus nu die situatie dat er goed voor u wordt gezorgd, die mevrouw. Maar die wordt ook ouder, zegt u. Die kan het misschien per ja, dag ook die... niet meer... 65. Ja, ja. Die is al 65. Die is al 65. Maar betekent het ook dat hij zegt... ...vandaag of morgen, ik hou ermee op? Ik, uh, ik... Ja, ja, dat kan. Ja. Of ze hoeft maar... Uh, uh, een, een, ...een keer zich te verstuiken of zo. Of, uh, ja. Noem ook, van de trap te vallen. Dan is het over. Ik, ik, ga, ik ga u toch toewensen dat u... Uh... Dat die zorg nog wel even doorgaat en dat u anders uh, toch een, een mooi al ander alternatief mag vinden. En dat er gewoon mensen in uw leven mogen komen die u gaan accepteren zoals u bent. Ja, u moet er rekening mee houden. Dat natuurlijk uh, 10% van de bevolking is homo. Ja. En daar wordt nooit over gesproken. Dat wordt altijd uh, verzwegen. Ja. Ik... Ja, nou, daarom wel, denk ik eigenlijk. Nou, dan is het goed dat uw verhaal gehoord is. Okay. We, hebben het, we hebben het in beeld en, uh, en ik wens u al het goede toe. Dank u zeer. Goed zo. Dag. Dag meneer Van Asteren. Ja, dat zijn uh, verhalen die je, die je niet meteen bedenkt als je, als je begint aan zo'n uitzending. Maar het is goed om, uh, om, om te horen. Mevrouw Klaassen, die, die geen familie heeft, geen kinderen... en die, die zegt, ja, ik heb nog nooit een vrijwilliger gezien... En meneer Van Asteren, die, die, die, die zegt ja, ik ben homofiel en daar uh, wordt uh, nog steeds uh, moeilijk over gedaan. Ik moet altijd nog maar strijden en het uitleggen. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Genoeg om over na te denken en, en dat kunnen we denk ik best even met een, met een mooi uh, liedje, mooie muziek van, uh, van Emily Sande. Uh, en zij zingt voor ons Lifetime. sticks around Ja, even mijn papieren bij Emily Sandee was dat met Lifetime. En nou ben ik benieuwd of het nou allemaal goed is gegaan met die telefoonlijn. Want ik zit ineens op een knopje te drukken waar ik helemaal niet op moet drukken. Hebben we Cora Koenen daar nog uh, hangen? Ja, dat klopt. Kijk, dan, uh, dan, ben ik, uh, dan, ben ik, dan ben ik je niet kwijtgeraakt gelukkig. Zeg het eens, Cora. Jij, jij wilde iets zeggen uh, tegen of over uh, meneer Van Asteren? Die, uh, die ja, net belde. Ik, uh, Ja, Ik weet niet in hoeverre hij uh, contacten heeft met, uh, met andere mensen uit de homobeweging of uh, homo-mensen. Uh, ik uh, ben daar zelf niet echt heel erg in thuis. Maar ik uh, zelf speel één keer in de maand een kerkdienst voor de stichting Dignity. Ja. Dat is een homo-gemeenschap. En. Um, uh, daar komen mensen ook van buiten Amsterdam. Het is een klein, inmiddels wat kleiner wordende gemeenschap. Maar ja. nou, misschien dat die meneer uh, iets heeft aan, aan uh, uh, telefoonnummers van die mensen... om gewoon uh, wat contact te hebben met, uh, met, met lotgenoten, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Stichting Dignity. Uh, uh, uh, ja. Uh, en dat is dus speciaal voor uh, homofiele mensen. Ja, dat is een... een, een, een um, kerkgemeenschap, zeg maar, ja. uh, die maandelijks bijeenkomt uh, uh, uit verschillende hoeken van het land, zou ik maar zelf, zelf zeggen. Want er komen er zelfs wat verder weg ook. En, en heb je en, daar dan uh, een, een, een telefoonnummer van, uh, wat meneer uh, van Astrak kan bellen? Ik heb hier een liturgieboekje voor me... en daar staat het uh, telefoonnummer van de voorzitter in... de secretaris en de penningmeester. Oké, okay, heb je, heb je, heb je, ik denk dat de secretaris is meestal de tabella persoon uh, van een vereniging. Ja, dit in nummer? Amsterdam. Noem het maar in de uitzending dan, want ik kan meneer niet niet meer bereiken. Ik heb zijn nummer niet opgeschreven, maar als hij luistert, dan uh, kan hij oh, meeschrijven. Dan. Ja, uh, in ieder geval, dat is 0 Holterman, heet die uh, meneer. De ja, ja. secretaris, dat is 020... Ja. 020 83 ja. 164 Oké, okay, nou. Hartstikke dus bedankt. 020-6183-164 voor de Stichting Dignity. Voor meneer Van Asteren. Nou, als hij het heeft gehoord. Ja, ik zie dat hij er wat aan heeft. Ja. Die uh, meneer zit in Amsterdam. En, uh... Goed zo. Cora, bedankt voor je reactie. Oké. Okay. Ik ga even ik hoop verder. Ik dat hij uh, ja. er wat aan heeft. Ik hoop het ook. Hartstikke mooi. Yes. Goed dat je zo betrokken bent. Ik, we gaan even verder naar uh, Charlotte. Succes met... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor toch wel weer dat de ouderen het kind van de rekening worden. Want ik vind het eigenlijk schandalig, zoals ze met de ouderen in onze samenleving. En waar, zoals er over gesproken wordt, hoe daarmee omgegaan wordt. Hè? Zoals die AWBZ, dat dat dan nog goedkoper moet. Ik vind ja. het zo schandalig. Ik bedoel, er zijn voldoende disciplines waarop bezuinigd kan worden. En ik vind aan de gezondheidszorg en onderwijs, daar moet je met je vingers... en wat geld betreft van afblijven. Ja. Want wat heb je aan een samenleving? Daar mag je iets over zeggen in het stemhokje, 12 september. Ja, oh, dat ga ik ook zeker doen Welke hoor. partij wordt niet het? Nee. nee? Ik ga het nog niet verklappen, ik weet je wat het... Is. Ik heb, ik heb zo'n voorgevoel. Nou, maar weet je... Ik, ik vind ook dat ze een beetje infantiel met die uh, campagnes nu al zo'n beetje, voel ik al... Het, kijk, politiek is een hele serieuze aangelegenheid, hè? Zeker. En daar kun je niet alle flauwe kul-onzinnigheden uh, mee uit, uh, uithalen. Maar, wat vind, wat, wat, wat, wat vind jij flauwe, flauwe kul-onzinnigheden? Noem eens voorbeelden. Nou, flauwe... Soms heb je eh, gewoon sommige mensen die, die, die, die hebben zo weinig charisma en uitstraling. En ik hoor weer zoveel eh, eh, de, die zogenaamde kamerleden... die zich allemaal weer, kan daar, hè, die, die zich weer kandidaat willen stellen om in, in het parlement te gaan zitten. Er zijn sowieso al veel te veel kamerleden. 150 alsjeblieft. Ja. 75. En dan echt bekwame mensen al dat gekakel. En wat kost dat niet allemaal? Al die kamerleden. Ja, dat, dat, ja. Hebt u daar ja. enig idee van? Nou, die verdienen goed. Maar goed, nou, die... ik bedoel, die kunnen ook nuttig werken. Maar vindt u, vindt u dat ze dat niet waarmaken? Want we hebben, we hebben nee, een overheid nodig niet. die beslissingen neemt... die namens ons, die ons vertegenwoordigt. Ja, dat zegt men. Daar, die daar is... Eigenlijk zijn allemaal ijdeltuiten over het algemeen. Ja. Uh, ik heb het idee dat ze toch voor het grootste gedeelte voor zichzelf er zitten. Helaas, helaas. Is dat zo? Niemand is zo altruïstisch natuurlijk, hè? Hmm. En wat ik dus ook helemaal verkeerd vind... het verplichten om dus uh, de ouders of, of, hè, of in bejaardentehuizen of verplichte huizen... Ja. Uh, hè. Te ondersteunen. Ja, want dan, Ik... daar, daar komen we weer bij ons onderwerp van vannacht. Hè. We praten over, ja. over de, de oudere zorg, verpleegverzorgingshuizen. Ja. Ja. Er is dus inderdaad een, een verzorgingshuis in Gouda dat, dat uh, familieleden wil verplichten... bij wijze van proef, hè, in eerste instantie, om ja, een uh, een, één dagdeel in de maand... zoveel is het natuurlijk ook weer ja. niet... maar mee te draaien ja, in, de, in de zorg uh, voor de, de, de groep waar hun, hun, hun vader of moeder zit. Maar daar dat vind je geen goed tijdelijk? idee. Ik vind het een heel leuk idee, maar het is zo ik vind het een utopie. Weet je wat het is? Helaas, onze maatschappij is heel individualistisch geworden. Ja, maar ja? Daar, daar kun je over klagen, maar je kunt er ook wat daar aan doen. Ja, maar de maatschappij is gejaagd, gehaast. En ja. ik kan me voorstellen, ik bedoel, eh, dat kinderen er zijn die gewoon dat niet kunnen. Ze willen het wel, maar ze kunnen het gewoon niet, dat het bijna niet inpasbaar is. Het is heel triest en tragisch natuurlijk. Maar de hele sociale leven is de afgelopen honderd jaar, zo zal ik het maar zeggen, enorm veranderd. Ja. En, en, en, en het is een sprookje zoals we er nu over willen praten. Maar realiseert je je ook wel dat heel veel ouderen het helemaal niet prettig vinden... om het gevoel te hebben dat uh, de kinderen zich verplicht voelen? Nee. Dat is nee, niet feit. Het is, het is, het is echt... natuurlijk niet de ideale oplossing. Het liefste zou nee. je willen dat, dat, uh, dat het allemaal vrijwillig gebeurt. Ja, maar kijk, weet je, ik vind het allemaal prachtig. Maar soms is dat... Gewoon niet mogelijk. En daarom zeg nee. ik, het is, ik, ik... Ik zou het ook li liever zo allemaal willen. Maar, maar weet je, en ik vind het ook schandalig... wat ik van sommige mensen hoorde... dat ze maar drie uurtjes hulp krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch bizar. Dat vind ik gewoon niet humaan. Het is gewoon schandalig. Maar nogmaals, daar kun je iets aan doen in het stemhokje. Uh -huh. uh, uh, uh, maar uh, um, laten we nou even als uitgangspunt nemen... Ja? dat het... Steeds duurder wordt alle zorg. Dat we steeds meer ouderen krijgen. Absoluut, dat het gewoon een, een hele hoop geld kost. Dat er keuzes gemaakt moeten worden. Nou ja, daar, daar, daar, welke keuzes en hoe dat moet worden verdeeld, nogmaals, dat mag je zeggen bij de verkiezingen. Maar, maar mm -hmm. daarvan uitgaande um, dat de overheid ja. niet alles kan doen. Dat het niet allemaal betaald kan zijn. Hoe, hoe ga je dat dan? Hoe ga je dat als uh. samenleving oplossen? Dat, dat is natuurlijk de vraag. Dan, dan ga ik even naar je eigen persoonlijke situatie. Hoe. Ja, ja, hoe, hoe, hoe zit dat bij jou zelf? Je ouders? Zitten die, nou, wonen die ouders nog die, zelfstandig? Ja, mijn of? ouders die leven niet meer. Dus dat is, die hebben altijd uh, zelfstandig gewoond. Dus dat is helemaal. Kijk, ik heb dan wat dat betreft daar geen ervaring mee. Nee, nee Begrijpt nee. u? Maar uh, kijk, weet je, je kunt natuurlijk wel uh, proberen heel suggestief allerlei uh, uh, ideeën te opperen die niet te realiseren zijn. Nee. En dan vind ik dat zo'n dooddoener. Ik ja, maar waarom, waarom, waarom zijn dat dooddoeners? Dus je, je moet toch beginnen met een idee en dan kijken of dat haalbaar is? Nou, gewoon... ik, zou, ik zou, als ik in, in de regering zou zitten, zitten... heel duidelijk gaan zoeken... waar ligt onze... Um, wij, wij hebben ook een soort ontwikkelingshulp nodig. Ja? Ja. Want ik vind ouderen en ondersteuning ook een vorm van... Ja, kun je vergelijken met een ontwikkelingshulp. Dus wij kunnen. Ja, het klinkt heel, lijkt heel hard te klinken. Wij zouden daar wel ietsje op kunnen bezuinigen. Al zou dat maar 1 miljard zijn, dan zijn we uit de brand. Bezuinigen op ja? de ontwikkelingshulp en dat geld moet dan naar de ouderen. Ja, en, en naar andere disciplines, niet alleen dan naar maar, de ouderen. Maar je realiseert je wel dat het budget voor de zorg in het algemeen echt. Nou, nou iets meer maar, is dan 1 nou, miljard, hè? Dat is, dat is veel en veel, veel groter, hè? Dat gaat over honderden miljarden. Ja, denk je dat? Ja, miljarden. Ja, ja dat, is, dat gaat heel erg veel... Dat is maar, de, maar, de, de grootste ik... kostenpost. Ja, ja, ik begrijp het ook, maar weet je wat ik ook denk? Dat dit nu een periode is, want we zitten met de babyboom, hè? Ja, ja. Dit is een, een periode dat er dat heel zeg je wat. veel ouderen zijn. Ja, en denk, dat worden nou er nog over... veel meer. Ja, maar als je over een x-aantal jaren kijkt, over twintig jaar dan zal dat toch wel weer wat minder zijn. Mm, en dat ik zou doe, kunnen. De ouderen, de ouderen van deze generatie hebben niet zoveel gelegenheid gekregen... om langdurig te kunnen blijven werken. Ze hebben vaak ja. grotere gezinnen gehad, hele andere sociale situatie. Dus ja. ik denk dat je ook een beetje vooruit moet... Nou, ik in elk geval begrijp dat is ik dat. Idee. Te, ja, nou, dat, dat, dat begrijp ik. Dat, dat lijkt me ook echt een taak voor de regering om vooruit te kijken, te, na te denken ja, over hoe dingen stand zich ontwikkelen. Uh, ik ben heel benieuwd wat er wat altijd gaat gebeuren. Jij, ook. jij verwacht het nou van de overheid, Charlotte. Bedankt voor uh, ja. voor je reactie. Oké, okay, en succes ook met het stemmen. Goed zo. Ja, dankjewel. <laughs> Dag. We zullen het nodig hebben. Dag. Dag. Uh, ja. In, in Italië, daar uh, verwachten ze het helemaal niet van de overheid, zie ik. Ik uh, krijg een, een, een tweetbericht binnen. of Die heb ik eigenlijk al wat eerder uh, deze avond binnengekregen van, uh, van uh, Angelo Verschijk. Die is daar uh, correspondent. En die vertelt uh, dat in Italië dat allemaal heel anders gaat. Die, uh, daar, uh, daar huren de mensen een Babanta. Ba nee, Badante. Ik moet het goed zeggen, een Badante in. En dat is een. Uh, Vaak een Oost-Europese dame, die, uh, die dan bijna fulltime bij, uh, bij opa of oma komt, uh, komt wonen. Die wordt betaald door de kinderen en, en ook van het pensioen. En uh, nou, ik vroeg aan hem: is dat nou cultuur of is dat, is dat beleid? Nou, er is eigenlijk geen beleid, nauwelijks beleid in Italië. Dus dat, uh, dit is eigenlijk spontaan ontstaan. Ja, Misschien is dat wel ons voorland dat er op een gegeven moment zo weinig geld is uh, vanuit de overheid om dit soort dingen te regelen dat je zelf creatief moet, moet worden. Ja, nou, misschien is dat wel een idee. Uh, uh, mensen uh, nou ja, bijvoorbeeld uit Oost-Europa die, die dat uh, voor een bescheiden bedrag willen doen tegen kosten en inwoning en, en, en wat salaris erbij vragen om uh, fulltime of bijna fulltime bij je vader of moeder in te wonen. Misschien is het wel wat. Wie weet, we hebben denk ik een hoop ideeën nodig om hier uh, echt iets aan te doen. Of natuurlijk het idee uh, van de verplichte familieparticipatie. De familie verplicht om mee te draaien in de zorg. Misschien is dat ook wel een goed idee. Je kunt blijven bellen om mee te praten over dit onderwerp. 0800-1121. 0800-1121. Maar nu eerst muziek. MUZIEK. I'm Dat, uh, dat was uh, muziek. Ja, ik ben hier met alles tegelijk bezig. Dat is, uh, het is niet eenvoudig, eenmans radio. Maar het waren de Eilid Brothers met Harvest for the World. En uh, eh, ja, dan zit je allemaal telefoontjes aan te nemen. En dan komen er allemaal tips en mensen die meedenken. Die zeggen van, uh, ik weet wel hoe dat moet met die oudere zorg. In, in tijden van bezuinigingen. En uh, iemand uh, als, uh, als Maarten Lies bijvoorbeeld. Goeienacht. Goeienacht. Ja, goeie avond. Zeg het eens. Is. Wat, is, wat is jouw idee? Nou, ik denk, ik denk dat er heel hoop goede ideeën al voorbij gekomen zijn. Ik, ik geloof niet in één oplossing. Ik denk dat je een aantal oplossingen in moet zetten. Omdat het uh, ja, toch een vrij uh, groot probleem is. Uh, aan de ene kant uh, mensen willen mensen natuurlijk graag zorg hebben. Uh, aan de andere kant is het zo: van, uh, ja, je wilt ook kosten technisch een beetje in de hand houden. Ja. Dus ik zat te denken: van, op uh, ja, dit moment zijn er 500.000 mensen werkloos. En uh, ik, ik denk helaas dat het de komende tijd nog wel toe zal nemen. Ja. En je kunt het dus denken, we gaan de oplossing uh, buiten Nederland zoeken, hè, door dus uh, goedkope mensen uit uh, Polen of waar dan ook vandaan te halen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, degene die, uh, die gemotiveerd zijn van die 500.000 mensen, en die, die zou je kunnen zeggen van, nou, uh, ga eens 20 uur per week uh, zorg verlenen. Ja. Ja. Het, werkt, het werkt twee kanten op. Degene die zorg nodig heeft, uh, wordt verzorgd. Ja. Uh, en, en degene die uh, die, dus die zorg gaat verlenen, die, uh, die haalt daar een voldoening uit. En ja. uh, daarnaast is natuurlijk zo van, ja, als, ik, ik heb zelf uh, ook een 20 jaar werkervaring en ik heb ook al wat verschillende dingen gedaan. Als je dan op een gegeven moment toch zegt van, nou joh, ik kon echt geen werk vinden, maar ik heb 20 uur per week zorg verleend. <tos> dat het heel positief werkt naar een, naar een volgende uh, sollicitatie op baan toe. Ja, want hoe jij het nu beschrijft is dat mensen zelf op dat idee komen... of zelf in elk geval dat dan uh, vrijwillig doen. Maar uh, we hebben het ook eerder gehad over dwang. Uh, familie dwingen of, of uitkeringstrekkers dwingen. Ja. Is, is dat een goed idee? Nou ja, dat zou je, dat zou je op een gegeven moment... Als je, daar, uh, als je te weinig mensen daarvoor krijgt die het vrijwillig doen... dan zou je dat uh, gewoon... Uh, ja, ik vind het zwang altijd een beetje. Uh, uh, een soort last resort, uh, hè? Ik, zou, ik geloof meer in prikkels. Je moet, gewoon, uh, je, moet het gewoon, uh, je moet het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor beide partijen. Dat, uh, dat er voor beide partijen iets te halen valt. En wat ik, uh, wat ik in het begin een beetje zo zei: van. Uh, ik, uh, ik, ik heb mijn vader een tijdje verzorgd. Dat is ja. een tijdje uh, uh, ja, gewoon echt hulpbehoefend, Terwijl ik daar eigenlijk helemaal geen ervaring mee heb. Maar op een gegeven moment krijg je ook wel een, ja, een extra band met elkaar en haal je daarbij de ook, ook iets uit. Ja, dus, dus ik ben, ik ben die, die, die, die positieve Sorry. ervaring wil je ook wel even delen. Want uh, dus, er was een moment dat je dat besloot te gaan doen, maar toen zag je er wat tegenop. Ja, nou goed, ik dacht ook bij mezelf: van, vooral natuurlijk omdat mijn eigen vader was van: uh, ja, hoe ga ik dat doen? Maar op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht: van, uh, knop omzetten en uh, ja, gewoon doen. Ja, want dat, Hij, dus uh, ik, denk, ik denk dat veel mensen daar misschien wel in de eerste instantie tegenaan hikken. Dat niet zien zitten, maar de, de, achteraf blijkt dat dan mee te vallen? Of, of is dat goed bevallen? Of? Ja, je moet gewoon jezelf een drempel uh, overzetten, zoals met zoveel dingen. Ik bedoel, uh, en je moet het gewoon doen. Ja, maar, maar blijft het dan een, een lastig klusje wat je dan maar gewoon doet met je hoofd? Of, of, of werd het ook iets waarvan je zegt, ik, het werd leuk? Nou, ik zag ook wel dat die... Uh... Ik zal je één dingetje nog vertellen. Ja, op een gegeven moment hij ging hij heel weinig het huis uit. Ja. En uh, bij hem in het dorp is een heel klein... Uh, uh, ja, kruiden, hier noem ik het maar. En uh, er ging, er ging, uh, toen hij daar net woonde, ging hij heel veel naartoe. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb die kruiden niet opgebeld. Ik zeg, uh, je moet eens naar mijn vader opbellen... en zeggen van uh, dat je hem mist. Dus ja. dat, uh, dat heeft hij zo gedaan. Ik, ik zeg Je zegt gewoon niet dat ik dat heb gezegd. En hij heeft gewoon mijn vader opgebeld. En mijn vader zegt, goh, wat leuk dat je belt. En uh, nee, ja. ja, hij komt volgende week langs. En dat heeft dus ook echt gedaan... En sindsdien gaat hij toch wel uh, twee, drie keer een week er even langs. Laat hij, ik hoop dat je vader niet luistert, want dan moet uh, hij <laughs> er... De... Hij, hij, hij kan er wel achteraf om lachen, denk ik. Maar uh, dat zijn wel van die dingen die... Ja, je moet gewoon heel creatief met dingen omgaan. En uh, ja, je, je moet gewoon altijd zorgen dat mensen gewoon uh, ja, bezig blijven. Want stilzitten is gewoon, uh, is gewoon absoluut geen optie. Maar het, het, het is dus... Uh, eigenlijk levert het heel veel op ook. Ja, je moet het gewoon doen. Je moet het ervaren. Je moet het gewoon... Uh, uh, kijk, je, je, ik doe het niet per se jullie programma mee, maar je kunt heel lang over dingen praten en zo, ...maar ik denk dat je gewoon echt uh, uh, ja, dingen moet regelen. Gewoon zeggen van, uh, we gaan, uh, je zou ook een paar projecten uit kunnen zetten die, die weinig kosten. Zeggen van, nou, we gaan het gewoon opzetten en uh, we gaan het gewoon proberen. En uh, eerst uitvaan, uit, uitgaan van mensen die, uh, die het als prikkel zien en in dat, die het gaan doen... Ja. En uh, ja, krijg je daar onvoldoende mensen mee, dan zou je natuurlijk altijd kunnen zeggen van nou ja, dan gaan we je uitkering bekorten of wat dan ook. Ja, hey, maar als ik jou zo hoor, verwacht je het ook niet echt van de overheid? Nou, ik, ik, geloof, uh, ik geloof niet in één partij. Ik geloof dat je gewoon, uh, kijk, je hebt, wat ik ook heel veel zie... Ik zie ook heel veel uh, oud-ondernemers, uh, dat zijn hele gedreven mensen. Ja. En Die hebben zoiets van, uh, ja, ik heb geen zin om de hele dagen niks te doen. Daar zou je toch ook een stuk initiatief van kunnen verwachten. Ja, ja. Hey, ik, ik geloof niet aan, uh, aan één partij. Je moet, gewoon, uh, je moet het gewoon heel breed uh, neerleggen. En dan uh, ja, krijg je misschien toch nog steun uit de onverwachte hoek. Ja, Als samenleving, de schouders eronder en, en niet, niet alleen maar zeggen: klagen over bezuinigingen en zeggen dat de overheid het allemaal maar moet doen. Nee, en ik, vind ook, ik hoorde in het begin ook een aantal mensen zeggen: van uh, ja, dit pakken ze van me af en dat pakken ze van, ja. van me af. Dan denk ik: ja, joh, kijk, uiteindelijk uh, als, als totale samenleving hebben we gewoon één of twee maatjes te groot gelezen en, uh, Ja. Ook al uh, leven we nou, weet ik wat twee uur per week in, dan blijven we nog wel, uh, zes uur in de week we over, bijvoorbeeld. zo ja. moet je ook zien. Hoe ja. ja, en... moeilijk ook is, hoor. ik heb makkelijk praten, ik ben op dit moment niet, niet zorgbehoevend. Zeker. Uh, <laughs> Jij hebt makkelijk ja, praten. Ook... Ja, <laughs> nee, nee, ja, nee, nee, ik denk wel dat je gelijk hebt en dat je ook moet kijken naar uh, wat er dan wel mogelijk is. Ja, absoluut. Absoluut. Daar moet je naar kijken. En ook, uh, wat ik ook om me heen zie is. Uh, probeer het gewoon zo breed mogelijk te, te, te doen. Ik ken iemand uit mijn omgeving die. Uh, je moeder is uh, ja heel erg slecht en uh, ja een stukje uh, thuiszorg kun je inschakelen, je kunt ook wat familieleden inschakelen en ja. uh, dat is ook een proces wat je dan met elkaar kan delen en uh, dat, dat versterkt ook nog een keer de band. Ja, goed. Ik, ik wil je bedanken voor je, voor je ideeën en voor je positieve vibe, want uh, volgens mij is dat wat we nodig hebben in, uh, in deze krappe tijden. Ja, gewoon doen en, en niet, niet te veel te zeggen van nou ja, het is moeilijk zus, het is moeilijk zo. Ik denk van. Nee, ik zeg altijd van, uh, je hebt 180 landen in de wereld. En uh, wij staan op plaats 6, dus er zijn de 174 die het slechter hebben. Nou, Sorry waar, waar klagen het. we eigenlijk over? Het glas is half vol vannacht. Nou, meer dan dat. Hè? Meer dan dat, goed zo. Maarten? Ik hey, ben met de uitzending. Ja, bedankt voor je verhaal. Oké, okay. Dag. En uh, Timo uit Den Haag, die heeft een uh, tip. Ja, goedemorgen Maarten. Hai. Ja, die mevrouw die met de thuishoofd zat, die werd teruggeschroefd. Ja, dat was uh, even Klaassen geloof ik. Uh, mevrouw Klaassen, ja, het doet de Gem. Misschien luistert ja? ze nog. Uh, ik had laatst een uitzending van. Laat ze maar vast pen en papier pakken. Ik had laatst een uitzending van Casaluna gehoord. En ja. daarin werd een, thuiszorgsituatie, een thuiszorgorganisatie beschreven. Namelijk Buurzorg uh, Nederland. Ja. Opgezet door Jos de Blok. En dat was maar één directeur, ja. uh, 25 administratief medewerkers en verder alleen. ...teams van wijkzusters... ...die, die autonoom functioneerden, zeg maar. Ja. En die uh, hun collega's aannamen... ...op basis van vak eer en naast de liefde. Ja. En dat, dat, die hadden heel veel tijd... ...om gewoon extra dingetjes ook te doen daardoor... ...omdat er geen managers tussen zaten. Ja. En daar heb ik ook nog een telefoonnummer van... ...mocht dat no nodig zijn? Nou, la toch... Laten we dat niet doen, want het is een bedrijf... ...en dat, toch, dat is allemaal niet moeilijk okay. op een... Uh... Maar ik zou in ieder geval bij mijn ouders... ...geen, geen mensen willen hebben... ...nog professioneel, nog amateur... Die zeg maar niet uit naaste liefde kunnen handelen, nog omdat ze daar de ruimte voor krijgen, nog ja. omdat ze niet intern gemotiveerd zijn. Dus ik, ik ben ook erg bezorgd zeg maar, dat er mensen in het verzorgingshuis of het verpleeghuis komen die uh, slechte bedoelingen hebben. En, en dat maak ik in de praktijk heb ik dat ook wel meegemaakt. En ja. die zou ik dan liefst uh, niet in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Dus ik, ik vind ook de toegangsbeveiliging zou wel wat aandacht mogen krijgen. Ja. De, dat is dan ook bij deze gezegd. Bedankt ook voor je tip over de buurtzorg. Mevrouw ja. Klaassen, als u nog luistert. Uh, ik heb even gekeken en als het, op de website zie ik dat de buurtzorg inderdaad ook in, in de Doeting actief is. En uh, nou ja, we gaan verder niet te veel reclame maken. Maar als het gaat om uh, hoe het ook kan: er is wel eerder al geklaagd over veel managers en zo. dan is dit inderdaad een bedrijf, een ondernemer, die dat heel anders doet. Dus het kan, kennelijk. En uh, uh, de, dat is dus een van de vele initiatieven. Uh, ja, waarvan je dan zegt van zo kan het ook. Laten we dat vooral doen. Plannen blijven bedenken, ideeën. En uh, vooruitkijken hoe, uh, hoe het kan met die oudere zorg in Nederland. Hoe we kunnen blijven zorgen voor onze opa's en oma's, vaders en moeders. Of we ze nou bij onszelf in huis halen. Of, uh, of bij ze gaan wonen. Of ze gaan opzoeken, vrijwillig. Liefst vrijwillig natuurlijk, verplicht dat is ook weer zo wat. En uh, nou ja, Misschien kunnen we zelfs al vrijwilligerswerk doen... Hè, bij uh, een verzorgingshuis bij ons in de buurt. Er is van alles te doen en te bedenken om uh, die zorg in Nederland... om daar zelf je steentje aan bij te dragen. Als je daar uh, toe geïnspireerd bent, dat hoop ik in elk geval door deze uitzending... dan uh, neem ik de tip van Maarten Maartenlies over en zeg ik... doe het gewoon, gewoon doen. Tot zometeen.